Voorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Marie Selinko. Bewerking Jan Apon. Regie Hero Muller. Vandaag het veertiende deel. Ik ben toch de dochter van een zijdehandelaar. Papa. Lieve papa. Hoe lang is het al geleden dat u een klein zorgeloos meisje de rechten van de mens liet? In elke staatkundige maatschappij zijn alle mensen gelijk in rechten. De rechten der natie. Waarmee één... een... kan ik u van dienst zijn, monsieur? Ik ben de inkoper van de Roi. Ik kwam monsieur Legrand spreken. Monsieur Legrand is er niet. Ik vervang hem. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja. Ik zou graag Monsieur le Grand persoon. Kijk dus, donkergroen met ingeweven lelies. Die lelies lijken meer op omgekeerde bij. Bovendien is donkergroen niet meer in de mode. Dat heeft men tijdens het keizerrijk te veel gezien. Ja. Heeft u bleek lila mousseline? Uh, mousseline. Uh, roze, geel, violet. De keizerin Josephine wenst namelijk een bleek lila toilet. Bleek lila is een aanduiding van rouw. De keizerin heeft de japon nodig om de tsaar te ontvangen. Zij wil de tsaar ontvangen? Natuurlijk. Ze hoopt op zijn bezoek om met hem over haar inkomsten te spreken. Nou, hebt u bleek Lila Mousseline of niet? Mm -hmm. Alsjeblieft. Te donker. Zerinkleur, de grote mode. Hoe komt u erbij? Oh, het staat goed en het is een beetje melancholiek. Net het juiste voor Josephine. Overigens, monsieur, wij verkopen alleen tegen contante betaling. Uitgesloten. Onze klanten betalen ook niet direct. Zodra de toestand overzichtelijker is geworden. De toestand is overzichtelijk. De franse zakt. Uh, waar is monsieur Le Grand? Uh, niet hier, heb ik u al gezegd. Hmm. Uh, Madame la Maréchale, Ney. Lichtblauw satijn. Madame Ney heeft sieraden met robijnen en draagt altijd lichtblauw. U bent goed ingewerkt, kleintje. Allang in het vak, mademoiselle. Désirée. Wat zullen we Madame Ney aantrekken, monsieur, als ze zich in het widerie aan de Bourbons gaat voorstellen? U zegt dat zo sarcastisch. U bent toch niet heimelijk bonapartist? Neemt u deze coupon lichtblauwe satijnen voor madame Ney? Ik zal een wissel voor u uitschrijven. U zult contant betalen of het satijn hier laten. Ik heb nog andere afnemers. Vrede zijn naam. En de violetmousseline? De keizerin betaalt toch ook nooit contant? Enfin, geeft u maar zeven meter. Neemt u er negen? Oh, ze zouden geen shelday laten borduren. Nou goed, goed. Negen meter. En verzoek u monsieur Legrand het donkergroene fluweel tot vanavond te bewaren. Heel graag, monsieur. Anders nog iets van uw dienst? Dan zal ik een kwitantie voor u schrijven. Hij betaalde en vertrok. Ik bediende nog drie klanten. Alles contante betaling. En klom ladder op en ladder af. Eindelijk kwam Legrand terug. Goedemiddag, hoogheid. Ah, bent u daar, monsieur Legrand? Ja. En hebt u alles geïnkasseerd? Niet alles, maar wel een gedeelte. Kijkt u eens. Schrijft u maar een kwitantie. Dan zal ik tekenen. Een mooi bedrag. Maar hoe lang zullen we ervan kunnen leven? Eén, twee weken? Alstublieft, hoogheid. En wilt u hier tekenen? Desirée, kronprinses van Zweden, geboren Clarie. Alsjeblieft, monsieur Le Grand. En van nu af aan zal ik geregeld met mijn broer Etienne afrekenen. En reserveert u het groene fluweel voor de firma Leroy? Tot ziens, monsieur Le Grand. Snel, snel hoogheid. Over een half uur hebben we de tsaar hier. Lieve help. Oh, Marie, ik ben doodmoe. Wat trek je aan? Ik weet het niet. Ik heb niets nieuws. Mijn uh, Violet fluweerde, japon dan Ja, maar. hier. Begin met mijn schoenen. Ik zal dat samen in de kleine salon ontvangen. Oh, het al voor gezorgd. Ik heb champagne en glazen laten klaar Uitstekend, Marie. Desiree, uw arme is even omhoog. Ja. Je houdt het hele gezelschap in de grote salon. Oh, dat het maar Ja, dankjewel, Marie. Je hoeft je nergens om gerust over te maken. Zo. Ja, pomp is dicht. Dank je. Uh, wil je nu mijn haar doen? Ja. Huh. Ze hebben me de hele dag gevraagd waar je was. Wat heb je gezegd? Niets. Je bent lang weggebleven. Ik heb de procuratiehouder weggestuurd om de uitstaande posten te incasseren. En ik heb zelf in die tussentijd een paar klanten bediend. Het <laughs> ging me goed af, zeg ik het zelf. Hoe gaat de zaak? Satijn en mousseline voor de nieuwe hoftoiletten van de Maarschalksvrouwen. Overigens. Er zijn nog bloemen voor je afgegeven. Viooltjes. Ze staan aan de kleine salon. Zo, dan kunnen we, Marie. Nou, je schoenen... Oh, ja, ja. Dank je. Dank je, Marie. Zo, ja. Uh, kom. Zou u willen verzoeken mij tijdens het bezoek van het Zaren te willen verontschuldigen? Natuurlijk, overste ga Graaf Rozen, u zult mij naar de kleine salon de begeleiden. Tot uw orde, hoogheid. De rest blijft in de grote salon. Ik wil het geen Fransman aandoen aan de heerser van een geallieerde mogendheid te worden voorgesteld... ...voordat er vrede gesloten is. Voor zover ik weet heeft de keizer pas vandaag afstand gedaan. Kom, graaf Rozen. Wij gaan naar de kleine salon. Hoogheid. Het is mijn behoefte de gamalin van de man die zoveel tot de bevrijding van Europa heeft bijgedragen te begroeten. Ik dank u, Majesteit. Neemt u plaats. Het spijt me verschrikkelijk dat de gemaal van uw hoogheid niet aan mijn zijde Parijs binnengetrokken is. Ik had daarop gerekend. Het zou mij aangenaam geweest zijn als zijn hoogheid aan de beraadslaging over de nieuwe staatsvorm van Frankrijk zou hebben deelgenomen. Ten slotte is zijn hoogheid beter met de wensen van het Franse volk op de hoogte dan ik. Of onze lieve neef, de keizer van Oostenrijk, of de koning van Pruisen. Ik verwacht met ongeduld de komst van uw gemaalhoogheid. Misschien weet uw hoogheid wanneer ik de kroonprins mag verwachten? Nee, majesteit, ik weet even min als u waar hij is. Hmm. De provisorische regering onder leiding van de vorst van Benavan heeft ons laten weten dat Frankrijk naar de terugkeer van de Bourbons verlangt. Hoe denkt uw hoogheid daarover? Ik begrijp niets van politiek, hier. Ik kreeg de indruk dat de dynastie van de Bourbons door het Franse volk niet gewenst wordt. Wel, madame, ik heb u gemaal het voorstel gedaan het Franse volk te suggereren. Zijn grote maarschalk Jean-Baptiste Bernadette tot koning te kiezen. En wat heeft mijn man u geantwoord, majesteit? Onbegrijpelijkerwijs niets, hoogheid. Onze lieve neef, de kroonprins van Zweden, heeft onze desbetreffende brief niet beantwoord. Zijn hoogheid is niet op de vastgestelde tijd in Parijs aangekomen. Mijn koeriers bereiken hem niet meer. Zijn hoogheid is verdwenen. Tja, als de Zweedse kroonprins mij niet antwoordt, dan zal ik de wens van mijn bondgenoten steunen en de dynastie der Bourbons herstellen. Jammer. U hebt een prachtige tuin, madame. Er was een tijd dat mijn man hoopte de republiek voor het Franse volk te behouden. En ter wille van die republiek gaat de kroonprins niet op mijn voorstel in? Oh, geen antwoord is ook een antwoord. Sire, u hebt mijn man niet alleen de Franse koningstroon, ...maar ook de hand van een grootvorst in <laughs> Men zegt wel dat de muren oren hebben, ...maar dat zelfs de dikke muren van het kasteel in Obo. Weet u wat u gemaal geantwoord heeft, Hoogheid? Ik ben toch al getrouwd? Bent u nu gerust, lieve nicht? Ik was niet ongerust, sire. Tenminste, niet in dit opzicht. Drinkt u nog een glas champagne, lieve nicht? <grijg> Graag. Als ik in deze dagen iets voor u doen kan, lieve nicht, dan zou mij dat zeer gelukkig maken. U bent erg vriendelijk, sire, maar ik heb niets nodig. Misschien een erewacht van Russische garde-officier. Oh, lieve hemel, alstublieft niet. <gacht> ik begrijp het. Natuurlijk begrijp ik het, lieve nicht. Als ik vroeger de eer had gehad u te kennen, zou ik de kroonprins dat voorstel nooit gedaan hebben. Ik bedoel natuurlijk het voorstel in Oboe. U hebt het vermoedelijk goed bedoeld, Sire. De dames van mijn familie die in aanmerking zouden komen, zijn helaas erg onknap. U daarentegen, lieve nicht. Heel, lieve nicht. U bent. U veroorlooft mij afscheid van u te nemen, lieve nicht. Majesteit? Ben je alleen, re? Ja, Marie. Hier zijn de viooltjes die voor je gebracht zijn. Oh ja, van wie? Er is een briefje bij. En. Niets dan een N, Marie. En die viooltje. God, die viooltjes. Weet je wat dat betekent, Marie? Dat is een. dat is een afscheid. Overste Vilat! Overste Vilat! Hoogheid. Komt u binnen. Komt u binnen, overste Vilat. Rijdt u onmiddellijk naar Fontainebleau en informeert u naar de gezondheid van de keizer. Laat u niet afschepen, maar komt te weten hoe de keizer het maakt. En komt u het mij dan onmiddellijk zeggen? Tot uw orders, hoogheid. ...verontschuldig mij bij de gasten. Koningin Julie zal mij aan tafel vervangen. Ik hoop dat het koudsvlees iedereen smaken zal. Er volgde een lange nacht... ...waarin ik me verschrikkelijk alleen voelde. Napoleon in Fontainebleau en Jean-Baptiste. Waar? De dag daarop bezocht ik met graaf Rozen... ...nog eens de firma Clary en trachtte de Pruisische officieren te verhinderen... ...zij de stoffen mee te nemen zonder betaling... Ten slotte lukte dit vrij spoedig, als je maar hard genoeg schreeuwt. Toen wij terugkwamen, stond Ruud Anjou weer vol mensen. Ze wachten op de terugkeer van de kroonprins van Zweden, want morgen is de grote overwinningsparade. Ik ging vroeg naar bed en lag met stijf gesloten ogen te wachten en te luisteren. Om elf uur eppen de mensen menig de weg. Het werd stil. Alleen de voetstappen van de wachtposten. Middernacht... Alleen de stappen van de wachtpost. Eén uur. De dag van de overwinningsparade was aangebroken. Iedere spier van mijn lichaam was gespannen. Ik luisterde. Ik dacht gek te worden van het luisteren. Twee uur. Jean-Baptiste. Lief, lief, klein vrouwtje. dank dat je bent. Liefste, liefste, liefste. Oh, lieveling. Lieveling, wat ben je toch? Désiree. Oh, Désiree. Oh, Jean-Baptiste. Je moet wat warm eten. Je hebt een lange reis achter de rug. Een lange reis, Een ontzettend lange reis, Désiree. Kom. Kom, maar gaan naar je kamer. En rustig daar. Ik ga intussen vlug naar in de keuken. En een let voor je klaarmaken. Oh, Jean-Baptiste. Je bent toch thuis. Liefste, oh, liefste, liefst, liefst. Eindelijk niet thuis. Jean-Baptiste, sta op. Je kamer wacht. Ja, ja, ja, natuurlijk. Uh, Desiree, uh, kun je ze allemaal onderdak brengen? Ja, ik ben toch niet alleen gekomen. Ik heb de Praar bij me, Livendel, maar het die Mozes. Het is gesloten, Jean-Baptiste. Het huis is chockvol. Alleen jouw slaapkamer en je studeerkamer zijn vrij. Vol? Ja, mijn hemel. Julie en haar kinderen en de zoontjes van Ottawa. Zat je gaat me toch niet vertellen dat je al die Bonapartes op kosten van het Zweedse Hof te kost geeft? Nee. Ik heb alleen mijn huis opgesteld voor Julie en een aantal kinderen, Jean-Baptiste. En bovendien nog enige is. De twee adjudanten heb je zelf hierheen gestuurd mm -hmm. en de kosten van de hele huishouding, de salarissen van de adjudanten en het Zweedse personeel inbegrepen, betaal ik zelf. Wat wil dat zeggen, jezelf? Ik verkoop zijde stoffen in een winkel, weet je, van de firma Clary. Het filiaal hier in Parijs. kom. Nu zal ik voor jou een herenomelette van Kroon Oh, nee, Tiree, hou op. Je bent onbetaalbaar. Kom bij me, liefste, kom bij me. De kroonprinses van Zweden verkoopt zij de stoffen. Oh, maar ik begrijp niet wat daar zo belachelijk aan is. Ik heb geen geld meer. En alles is verschrikkelijk duur in Parijs. Hoe, dat zul je nog wel merken. Ja, maar veertien dagen geleden heb ik een koerier met geld naar je toe gestuurd. Die is nog niet aangekomen. Als je hier gegeten hebt, moeten we hotelkamers voor ze vinden, Jean-Marie. Het uh, Zweedse hoofdkwartier is in het paleis aan de Rue Saint-Honoré... Mijn staf kan daar waarschijnlijk onmiddellijk zijn intrek nemen. Uh -huh. Laten we nu maar gaan. Goed. De heren zullen op ons wachten. Ja. Hoe maakt Oscar het? De erfprins heeft een regimentsmars gecomponeerd. Oh. <laughs> Onze zoon componeert. Ja. Dat is goed, Jean-Martin. Graaf Braai, ken je nog? Hoogheid. Ach, graaf Braai. Hoe maakt u het? Baron Lillenian. Hoe maakt u het? Admiraal Stedink. Eh, Excellentie. Eh, heren, ons huis hier is overvol, dus u zult uw intrek in het Zweedse hofkartier moeten nemen. Nee. Maar niet voordat u een sterke kop koffie gedronken hebt. Ik denk dat we het allemaal nodig hebben. Maar gaat u toch zitten, heren. De koffie van Haar Koninklijke Hoogheid is beroemd, heren. Dat kan ik u verzekeren. Ik heb zelfs koffie gedronken die eigenhandig door haar hoogheid gezet is. Ja. En hij. Hey. De keizer wacht in Fontainebleau wat er over zijn lot beslist zal worden. Overigens heeft hij gisternacht geprobeerd zich van het leven te bedankt. De keizer draagt na de Russische vuiltocht altijd vergif bij zich. Gisteren ...heeft hij het ingenomen. Zijn kamerdienaar heeft het ontdekt en maatregelen genomen, dat is alles. Hoogheid, wat de overwinningsparade van morgen... In de eerste ja. plaats moet elk misverstand tussen de Tsar en mij opgehelderd worden. Zoals de heren weten, heeft de Tsar van mij verwacht... ...dat ik tegelijk met de pruisen en de Russen over de Rijn zou trekken. Ik heb aan geen enkele slag op Frankrijks bodem deelgenomen. Mochten de gradieerden mij dat kwalijk nemen, dan Wij dat... hebben namelijk wekenlang gezworven, toeloos, Hoogheid... In België en ook in Frankrijk. Zijn hoogheid wilde de slagvelden zien. Zijn hoogheid kon er slechts moeilijk toe komen Frankrijk binnen te marcheren. In de dorpen waar gevochten is, ligt geen steen meer op de andere. Zo mag maar geen oorlog voeren. Hoogheid, ik heb hier een aantal eigenhandig geschreven brieven van dat zaag die niet beantwoord zijn. Het gaat voornamelijk... Spreek het niet uit! Jean-Baptiste, Jean je moet de heren laten spreken. Het tsaar heeft je voorgesteld koning van Frankrijk te worden, nietwaar? Je hebt het tsaar niet geantwoord. Daarom zal morgen de graaf van Artois, de broer van Lodewijk XVIII, in Parijs aankomen om alles voor de intocht der Bourbons voor te bereiden. Het tsaar heeft zich ten slotte naar de wensen van de andere bondgenoten en de voorstellen van Talleyrand geschikt. Maar het tsaar zal nooit begrijpen waarom ik niet met hem over de Rijn getrokken ben, waarom ik niet op Frans grondgebied wilde vechten. Waarom ik op zijn laatste brieven helemaal niet geantwoord heb. En Zweden kan zich een onedigheid met de tsaar niet veroorloven, deze heer. Begrijp je dat niet? Jean-Baptiste, de tsaar is er heel trots op je vriend te mogen zijn. En hij begrijpt heel goed waarom je de Franse kroon niet kunt aannemen. Ik heb hem alles uitgelegd. Jij? Nee. Jij hebt hem alles uitgelegd? Ja, hij was hier om de echtgenote van de overwinnaar van Leipzig zijn opwachting te maken. Maar, maar dat is prachtig, Desiree. De tsar. Czar... De tsar was zeer vriendelijk. Hij noemde mij zijn lieve nicht. Heren, wij willen ons graag terugtrekken. Ik wens u goedenacht. Goedenacht. Je moet zien dat u nog een paar uur slaapt, Jean-Baptiste. Je hebt morgen een zware dag. Die vervloekte overwinningsparade. Doe nee, je niet voor de les uit? Wacht, ik help je. Ja, dank je. Zo, en ga liggen. Ja. Dan zal ik je laarzen uittrekken. Ik kan toch niet aan het hoofd van het noordelijke leger over de Champs-Élysées trekken, Desiree. Ik kan het niet. Ach, natuurlijk kun je het, Jean-Baptiste. Je moet wel meehelpen, Jean-Baptiste, ja. anders krijg ik je laarzen niet uit. De Zweden hebben dapper gevochten voor de vrijheid van Europa. Nu willen ze natuurlijk onder aanvoering van hun kroonprins aan de overwinningsparade deelnemen. Ik kan het niet, Desiree. Begrijp je waarom ik niet naar Parijs terugkom? Natuurlijk ja, begrijp ik het. Maar denk eraan waarvoor je gevochten hebt. Voor de terugkeer van de Bourbons, ja. Desiree, wat heb jij eigenlijk precies tegen de tzaai gezegd? Dat je in Frankrijk republikein en in Zweden kroonprins bent. Tenminste, zo ongeveer. En, ja? Dat je graag met een groot voorstel wilde trouwen. Maar de tsaar vindt dat je maar liever bij mij moet blijven. Jammer, ik had graag je maatressen gehoord. brak de morgen aan van de 14 april 1814, de dag van de grote overwinningsparade. Jean-Baptiste had als een standbeeld op zijn paard gezeten en waar hij langs reed werd het volk doodstil. Maar ook dit ging voorbij, zoals zoveel in het jaar dat volgde. De keizer naar Elba verbannen met een lijfgaarde van 400 man, Jean-Baptiste weer terug naar Zweden. Ik heb besloten hem niet te volgen... voor ik daar werkelijk... desideria de gewenste ben. Josephine is gestorven. De Bourbons regeren in het Tuilerieën. Wat gebeurt er veel in zo'n jaar? Maar ach, als ik mijn boek doorblader... wat is er veel gebeurd in mijn leven? Het is een lange geschiedenis geworden... lieve papa. De geschiedenis van de burgeres Bernardine... Eugénie, Désirée, Clarie. En nog is het laatste blad niet geschreven. Parijs, 5 maart 1815. De middag begon als vele andere middagen. Ik stelde een verzoekschrift op aan Lodewijk de 18e... om Julie een verblijfsvergunning in Frankrijk te bezorgen. Julie zat in een kleine salon en schreef een lange nietzeggende brief aan Joseph... die naar Zwitserland was uitgeweken. En toen gebeurde het. Wat roepen ze toch Marie? Ik weet het niet, Desiree. Ik zal het drama zo openzetten. Wat? Zegt? Wat? Hij als aan Marie, wat? Oh. Oh. Oh, wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? staat op de taag. de tever. bij Kast. gestaan. De Ach, Kast. Kast. het is het Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. is Kast. Kast. is Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. Kast. De I'm going back to the rest the school. I'm going to the Je hebt geluisterd naar het veertiende deel van Desiré. Een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Napon. De rolverdeling was als volgt. Desiré, Barbara Hofman. Marie, Féciarone. Bernadotte, Hans Karsenbarg. Villat, Wim de Meijer. Graaf Rozen, Gijs de Lange. Een inkoper, Olré. De Tsaar, Bas ten Batenburg. En Graaf Brahe, Kees Broos. Technische realisatie: Léon Dubois en Beer Gertenbach. Regie: Hero Muller.